Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij twee explosies in een wapendepot in Siberië... zouden zeker acht mensen gewond zijn geraakt. Een brand eerder deze week, die onder controle leek... is volgens een bron van het Russische persbureau TAS weer opgelaaid. Officiële instanties zeggen dat de explosies plaatsvonden... tijdens het opruimen van granaten. Bewoners in de omgeving zouden zijn geëvacueerd. Het bedrijf Foxconn gebruikt minderjarigen voor het produceren van e-readers... en slimme luidsprekers voor de Amerikaanse techgigant Amazon. De kinderen van tussen de 16 en 18 draaien overuren... en moeten nachtdiensten doen, terwijl dat helemaal niet mag van de Chinese wet. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. En volgens Foxconn zijn het stagiairs die zo werkervaring opdoen... De kinderen worden ingezet om productiepieken op te vangen... anders zouden de doelen niet worden gehaald. En Amazon laat de zaak grondig onderzoeken... Het is niet voor het eerst dat Foxconn onder vuur ligt. Eerder pleegde werknemers zelfmoord door de zware werkdruk. Een demonstratie in de buurt van station Den Haag Centraal... tegen het Burka-verbod is rustig verlopen. Zo'n 100 mensen demonstreerden vanmiddag tegen het verbod... dat volgens hen vrouwen onderdrukt. En tussen de demonstranten stonden ook een aantal leden... van anti-islambeweging Pegida. En sinds begin deze maand is het niet meer toegestaan... om gezichtsbedekkende kleding te dragen... in overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en het OV... En de volleybalvrouwen zijn het Olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam... begonnen met een 3-2-zegen op Zuid-Korea. Oranje kwam terug van een 2-0-achterstand. Morgen spelen de volleybalvrouwen de tweede wedstrijd tegen België. Deze wedstrijd die is ook te zien op NPO 1. Het weer nog in het zuidoosten nog wat buien. Vanavond en vannacht wordt het droger en koelt het af tot een graad of 17. Morgen geregeld zon, hooguit een enkele bui en een graad of 22. Wel waait het stevig aan zee stormachtig.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 You mm -hmm. De retour. C'est de retour. Pas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 La la la la la We'll van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. This is going up for all the holidays makers. All the ladies who can shake that town. You know we get it down. Such a thing that can break it down. You're my sky, let soul be the flower. Let the earth be the land. Coming down. You give me power. You've got a meeting with the hour. Kissing that was sour. Should be married in the Aver tower. Keep my world wonder, up. Flurry, derry, blunder. Kiss, we call you mother. I remember one time we didn't speak. Now I'm blowing up like a donk, Hour. Come on little lady stand for to bounce bounce on my bill on top of the hill Remember one thing you can't be mine Remember one thing you can't be mine Remember one thing let's have a big let's time we